8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Zonen van Gaddafi spreken elkaar tegen. Flink meer winst voor bouwbedrijf Volker Wessels... en het letter Daphne Schippers verbetert record op 200 meter.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 Bouwconcern Volker Wessels heeft het eerste halfjaar flink meer winst geboekt. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg de winst met ruim 30% naar 24,4 miljoen euro. Door de economische onzekerheid zijn de marktomstandigheden in Nederland en Groot-Brittannië niet verbeterd. Het bouwconcern wijst onder meer op de terughoudendheid van banken in het verstrekken van hypotheken en kredieten. Maar dankzij een goed gevulde orderportefeuille heeft het concern naar eigen zeggen geen last van de scherpe prijzenslag op de aanbestedingsmarkt.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan 26 files in totaal nu. De meeste daarvan staan in de regio Utrecht. Een overzicht van de opvallendste vertragingen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetenwouder-Rijndijk, alles bij elkaar 7 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Raasdorp. 2 kilometer na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. A12 Oberhaus richting Utrecht bij Arnhem-Noord, 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Knopend Gorkum. 4 kilometer na een ongeluk, de weg daar is weer vrij. Als laatste de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Alfred Zomeren en Knopend Leenderheide, 4 kilometer.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 De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie. Het NOS Radio in Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, Rusland erkent nu ook de Libische overgangsraad... als de nieuwe machthebber. Mooie opsteken voor Libië dat dringend om steun verlegen zit. Daarover wordt vandaag gesproken op de Libië-top in Parijs. Frank Renoud vertelt er zo over. Het onderzoek van de NOS blijkt dat de politie vaak geen inzicht heeft... in het verlenen van de wapenvergunningen. Partij van de Arbeid in Rotterdam wil nu... dat er voorlopig helemaal geen wapenvergunningen worden verleend. Daar gaan we over praten met raadslid in Rotterdam van de PvdA, Peter van Heemst. Welkom in de uitzending, meneer van Heemst. Ja, goedemorgen. Um, dat is een forse maatregel. Is dat nou echt nodig? Ja, ik vind het zelf van wel. Uh, Rotterdam is een stad waar we uh, het wapengebruik, het wapengeweld... Uh, met man en macht proberen te bestrijden, terug te dringen. Het gaat natuurlijk vooral om de illegale wapens... waar veel uh, misdrijven en, en slachtoffers mee vallen. Uh, maar na het schietincident in Alf aan de Rijn uh, is afgesproken dat alle politiekorpsen, dus ook de korps rotterdam rijmond nog eens heel kritisch kijken naar het legale bezit van wapens dus de wapens die via wapenvergunningen uh, bij iemand uh, voorhanden zijn en ik zag in dat NOS-onderzoek dat dat uh, ja, in rotterdam rijmond uh, eigenlijk helemaal geen informatie beschikbaar is over de vraag of het bestaande beleid kritisch is bekeken en waar nodig aangescherpt. En als het niet op orde is, dan zou ik zeggen uh, geen nieuwe wapenvergunningen afgeven tot de politie in Rotterdam-Rijnmond uh, uh, een aantal dingen goed bekeken heeft. En dan gaat het om de vraag hoeveel vergunningen zijn er op dit moment voor wapens in onze stad uh, voorhanden, hoeveel zijn er geweigerd. Hoe doen we het ten opzichte van andere politiekorpsen? Zijn we scherp genoeg? Ja, dat is het minste uh, wat we ook als raadsleden van onze burgemeester willen weten. Ja, u zegt dat moeten ze nu gaan bekijken. Maar dat had de politie in Rotterdam, eh, trouwens overal in het land, al moeten doen. Want ja. daar is toch op aangedrongen naar Alfa Zeker. aan de Rijn? Dat is beloofd. En daar hebben we ook als lokale raadsleden, volksvertegenwoordigers, op vertrouwd dat dat gebeuren zou. En daarom was het uh, ja, toch een behoorlijk bittere pil... Toen ik eerst gisteren zag, uh, dat maar zeer weinig korpsen dat ook echt hebben gedaan. Ja, en bijvoorbeeld Amsterdam-Amsterdam korpsen... lukt het wel, hè? Uh, waar, waar zit hem dat verschil dan in, denkt u? Nou, dat hoop ik vanmiddag in de raadsvergadering van de burgemeester te horen. De eerste vraag is natuurlijk, wilde het korps Rotterdam dat niet zeggen of kunnen ze het echt niet zeggen? Uh, dat is nog wel een verschil. Het kan best zijn dat ze iets gedaan hebben maar het niet naar buiten wilde brengen. Dat zou ik overigens raar vinden. Mm -hmm. Dus ook daar zal ik de burgemeester over bevragen. Als ze het niet kunnen zeggen, ja, dan is er echt de afgelopen maanden dus niks aan gebeurd. En dat vind ik op zijn minst heel erg vervelend. Want van de Rijn heeft wel ja, de noodzaak onderstreept... dat de politie echt de hele aanpak rond het verstrekken en bezit van wapenvergunningen kritisch zou doorlichten. Dus dat moet en zal in Rotterdam-Rijnmond ook gebeuren. En dan is, ja, vind ik, een hele logische afspraak met de burgemeester... geen nieuwe wapenvergunningen tot de politie bij ons de boel op orde heeft. Ja, is dat juridisch wel haalbaar, het stoppen van het afgeven van wapenvergunningen? Nou, ik hoop dat het haalbaar is. Ik uh, zou willen dat de burgemeester dat in ieder geval snel laat bekijken. Uh, ik kan me voorstellen dat de overheid, de politie, als er een heel groot belang is, namelijk het kritisch doorlichten van het verstrekken van wapenvergunningen, uh, de boel ook even juridisch gesproken mag ophouden. En als dat niet zo is, ja, dan kan je er heel praktisch mee omgaan. Dan moet je gewoon aan de mensen die een vergunning aanvragen... vragen of ze akkoord zijn met het iets later beslissen of die aanvraag. Ik neem aan dat elke normale aanvrager daar ja tegen zegt. En als iemand nee zegt, ja, dan zouden ze bij mij al wat alarmbelletjes gaan rinkelen. Peter van Heemst van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Wij gaan door naar Nieuws uit het buitenland. In Parijs wordt vandaag de zogeheten Libië top gehouden. Centraal staat de toekomst van het Noord-Afrikaanse land. Op de top moeten afspraken worden gemaakt over politieke, diplomatieke en ook materiële steun aan het Libische volk. Correspondent Frank Renoud in Parijs, Frank, waar gaan ze het dan over hebben op die top? Want er is heel wat te bespreken, lijkt me. Ja, het is ook een hele brede top inderdaad. Het gaat simpelweg eigenlijk over het Libië na Gaddafi. Het gaat over steun aan die nationale overgangsraad... die bezig is de macht over te nemen. En dan gaat het over heel directe steun, humanitaire hulp... bijvoorbeeld voedsel, water, medicijnen... Het gaat over de praktische wederopbouw van het land... dat natuurlijk half stuk geschoten is door de oorlog. En het gaat bijvoorbeeld ook over het, de, de bevroren tegoeden... die overal in het buitenland zijn. Tientallen, misschien wel honderden miljarden die nu nog vaststaan. Maar die moeten vrijgemaakt worden om het land weer ja, op te kunnen bouwen. Daar moeten al die verschillende landen voor gaan zorgen. En er komen er nogal wat, hè? 60, eh, premier Rutte en eh, minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken. Komen, ook, komen er ook echt veel regeringsleiders? Ja, heel veel inderdaad. Uh, nou nee, ja goed, Rutte is een goed voorbeeld. Maar ook de NAVO-top is vertegenwoordigd. De Europese Unie is vertegenwoordigd. Uit de Verenigde Staten komt Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken. De Britse premier Cameron is natuurlijk aanwezig, want hij organiseert het samen met president Sarkozy. Dus het is een hele brede top. Een heel groot breed internationaal gezelschap. Waarmee Frankrijk ook, want die halen het in huis hier, wil laten zien ook dat de hele internationale gemeenschap meedoet met die wederopbouw van Libië. En ook steun in principe daarmee verleent aan die Nationale Overgangsraad... die natuurlijk formeel nog niet eens echt de macht heeft overgenomen. Heeft het ook een politiek tintje voor Sarkozy? Ik kan me voorstellen dat hij wel um, ja, moet laten zien... dat het uiteindelijk goed gaat in Libië. Hij heeft natuurlijk ook um, de, de, de militaire steun uiteindelijk geïnitieerd. Hè? Precies, hij was degene in maart he, die de conferentie ook in Parijs belegde. Ook op zijn presidentieel paleis, het Elysee. Waar toen het startschot werd gegeven voor de luchtaanvallen op Libië. Voor militaire steun ook aan die nationale overgangsraad. Hij was de eerste ook, de eerste internationale leider Sarkozy. Die het verzet erkende als wettelijke vertegenwoordiger van het Libische volk. Ja, en hij wil nu de eerste zijn die zich ook bezighoudt met de wederopbouw van Libië. Eigenlijk om het hele project, zijn avontuur in Libië zou je kunnen zeggen, ook goed af te ronden. Het moet een succes worden Libië voor hem. Want over acht maanden zijn er in Frankrijk verkiezingen. En hij wil laten zien dat hij dit hoofdstuk goed heeft afgerond. En er wordt stilletjes ook wel eens op het Elysée door zijn medewerkers verwezen naar Irak. Hoe het daar fout is gegaan met dat land dat uiteenviel. viel. En hij wil laten zien, in Libië zijn we begonnen met luchtaanvallen. Maar maken we het ook goed af. Ja, die regeringsleiders, staatshoofden en vertegenwoordigers van andere organisaties praten met elkaar. Maar natuurlijk ook met die overgangsraad van Libië. Is die dan in Parijs helemaal in de armen gesloten? Dat is dé gesprekspartner? Dat is officieel de gesprekspartner, zou je daarmee kunnen zeggen. Inderdaad, de twee topmannen van die Nationale Overgangsraad en hun staf natuurlijk zijn vertegenwoordigd. Die zullen eind van de middag eerst tekst en uitleg geven over de situatie in het land, over de humanitaire situatie. En vervolgens moeten een beetje ja, de rollen verdeeld worden. Welk land kan wat gaan doen in Libië bij die wederopbouw, bij humanitaire hulp. En daarmee is ja, die Nationale Overgangsraad de formele gesprekspartner geworden. Ja. Frank Renoud vanuit Parijs. En die overgangsraad krijgt steeds meer legitimiteit. Ook Rusland is bij de top in Parijs aanwezig. En vanochtend hebben ze de overgangsraad van de opstelhandelingen in Libië erkend. Correspondent Kiesa Hekster in Moskou. Um, Kiesa, op de valreep, Waar, waarom zo laat? Ja, het is een bericht wat echt net een kwartiertje geleden binnenkwam op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Moskou staat te lezen dat ze uiteindelijk de Russen die overgangsregering erkend hebben. Voor een deel is dat uh, Russische politiek, buitenlandse politiek, zijn altijd terughoudend met het erkennen van nieuwe regimes, uh, omdat ze ook vinden dat buitenlandse mogelijkheden in principe niet heel veel uit te staan hebben in andere landen. Dus uh, dat, dat is aan de ene kant logisch, tegelijkertijd wordt hier ook gezegd de Russen ze hebben dit conflict diplomatiek niet zo heel handig aangepakt. Want ze hebben aan de ene kant Gaddafi niet echt gesteund. Maar ze hebben ook de rebellen niet uh, erkend. Dus ja, hoe, hoe gaat dat dan straks verder met al die uh, contracten... die miljarden waard zijn van de Russen in Libië? Want dat is natuurlijk wel uh, wat hierachter zit. Uh, de tweede boodschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken was namelijk... wij hopen wel dat alle contracten die we onder Gaddafi gesloten hebben in Libië... dat die ook wel uitgevoerd gaan worden. En de belangen zijn zijn dus groot van Rusland. Ja, Rusland voert veel wapens uit naar Libië. Is een grote wapenimporteur dus. Uh, verder zijn er ook olie- en gascontracten met het land. De Russische spoorwegen, die bouwen daar een spoorlijn. Uh, van Tripoli naar Benghazi. En daarvan is het allemaal maar de vraag... of die contracten eigenlijk nog wel uh, verder uitgevoerd gaan worden. Nu ligt natuurlijk alles stil. Tijdens uh, alle gevechten is er uh, niets gebouwd. Maar de vraag is wel, hoe gaat dat verder? En uh, de rebellen... Haven hebben al laten weten dat zijn in eerste instantie de vrienden van Libië, dus de NAVO die hen geholpen heeft om Gaddafi weg te krijgen, dat zij die willen gaan belonen voor hun acties. En ja, daar waren de Russen niet bij. Dus ik denk dat er wel enige reden is voor zorg ook. Ja. En is er überhaupt um, niet achter de schermen diplomatiek gehandeld, zoals bijvoorbeeld China heeft gedaan? Jawel, dat wel. De presidentiële afgevaardigde voor Afrika, Marjello, die vandaag ook naar Parijs gaat, die is meerdere malen in Libië geweest. Heeft daar zowel met de rebellen als met het regime van Gaddafi gesproken. Een paar maanden geleden zijn ook afgevaardigden naar Moskou gekomen om daarover te praten. Maar ik denk toch dat de rol die Rusland voor zichzelf had weggelegd had, gezien die van een internationale bemiddelaar zoals we die graag dat hij minder goed uit de verf is uh, gekomen dan ze eigenlijk hadden gehoopt. Natuurlijk zijn er achter de schermen afspraken gemaakt... en is er geprobeerd om die contracten veilig te stellen. Maar goed, uh, of dat ook echt gelukt is, zullen we moeten afwachten. Wel is het zo dat Rusland zegt... Uh, ja. Wij erkennen deze overgangsregering nu formeel. Maar gisteren hoorde ik de NAVO-ambassadeur al zeggen hardop... ja, het is leuk die nieuwe overgangsregering... maar nu de gezamenlijke vijand Gaddafi weg is... zal die regering waarschijnlijk helemaal niet lang in staat zijn... Om, uh, om het met elkaar uit te houden. Dus wie weet wat er over een paar maanden in Libië... wie daar aan de macht zit. En dan gaan we daar wel weer nieuwe contractonderhandelingen mee voeren. Mm, Oké, okay. nou, voorlopig heeft Rusland dus de overgangsraad in Libië erkend. Dank je wel, Kiesja Hekster. Hebben we te maken met een tekort aan stro? En dat is serieus een probleem voor de boeren in ons land. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat nu zo'n 70 kilometer aan files in Nederland in totaal. Het is alweer 10 kilometer minder dan om 8 uur. Het meest in het oog lopende file op dit moment is op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Rotterpolderplein en Knopend Raasdorp, 3 kilometer. Komt er een kopstaartbotsing. die is alweer voorbij gelukkig. Twee rijstroken zijn nog wel dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Is een, uh, het is waar een groot strotekort in Nederland. Nog niet zo erg dat koeien en varkens geen stroom meer uh, in de stal hebben. Maar vanwege het slechte weer is de strooogst dit jaar wel erg slecht. En dat uh, tekort dat zo ontstaat is een serieus probleem, zegt de land- en tuinbouworganisatie LTO. We praten erover met Adrie Bossers, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw. Uh, welkom in de uitzending, opnieuw, meneer Bossers. Ja, goedemorgen. goedemorgen mevrouw. Um, kunt u nog eens uiteenzetten, hoe, hoe groot is dat probleem nou hier in Nederland? In hoeverre hebben we daar last van? Nou, de, de, wat de situatie is, is dat door de bijzondere weercombinatie van het natte najaar van vorig jaar en het rode voorjaar van afgelopen jaar, is de stroopbrengst ongeveer 60% van wat die normaal is. Dus ja, normaal gesproken krijgt al het stro vindt ze weg naar de afnemer. <totentie> uh, uh, dus ja, er is het tekort. Dat, dat is de situatie. Tot wat voor problemen leidt dat? Ja, voor wat problemen leidt, dat betekent dat de handel gewoon uh, naar andere en nieuwe wegen moet zoeken om, uh, om uh, in de vraag te kunnen voorzien. Uh, ja, goed, en uh, de, de, het heeft natuurlijk ook, ook een prijseffect. Dus, dus uh, wat dat betreft is het uh, voor de akkerbouwers, uh, uh, dus degenen die het gaan uh, telen, dan uh, is dat een voordeeltje. Ja. Uh, voor degenen die, die stro nodig hebben, zoals uh, de veehouders en uh, de volgons groenteteelt, bollentelt. Is het een uh, grotere kostpost, dat is de situatie. Waar hebben die, ja. meneer als eigenlijk stro voor nodig? Die hebben stro nodig, eh, nou ja, zo, zoals het uh, klassieke beeld het uh, vaak ook schetst... Hè, om uh, um, uh, voor in de stallen voor, voor de dieren... Ja, ik bedoelde ja. eigenlijk meer de tuinders. Ja, de tuinders, die hebben het nodig uh, in, in de bollen. Dat is ter bescherming van, uh, van winterschade. Vorst uh, uh, is daar de voornaamste van. En bij arbeidentelers, dat is bijvoorbeeld ook al een hele grote afnemer... is het uh, ter bescherming van de vruchten... Zo, zodat ze niet direct op de grond komen, zeg maar. En uh, als gevolg van opspattend regenwater, dat er uh, rot optreedt. Hm. Nou, um, was ik deze vakantie in Frankrijk, in de Bourgogne... daar zie ik toch grote en veel rollenstro uh, liggen nog. Kunnen ze ja, daar niet vandaan halen? Nou, dat, dat, dat is nu, nu dus ook de situatie. Hè? Dat zijn nu dus handelstromen die, uh, die nu een beetje op gang komen. Dus vanuit het buitenland. Uh, Denemarken wordt uh, inderdaad genoemd. Uh, Frankrijk wordt genoemd. Uh, en, en, en dat zijn nou handelstromen die komen nu op gang. Maar ja, stro dat is een volumineus product. En uh, transport is van groot <laughs> betekenis. Dus, dus ja, dat, uh, dat, uh, dat zijn... Uh, dat zijn handelsstromen die normaal gesproken niet in beeld zijn. U spreekt al van een uh, overspannen markt, een nerveuze markt misschien ook wel. Dat drijft de stroopprijzen tot grote hoogte? Ja, dat, ja tot grote hoogte. 30-40% duurder dan nou ja. wat je normaal mag Dat is aanzienlijk. Ik, ik weet niet wat een baal kost. Ja, nou, een balstro, dan moet ik even eventjes terugrekenen. Maar een balstro, zeg maar, een balstro van 300, 400 kilo, dan moet u rekenen op, op, op ongeveer 50 euro, zeg maar. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ja. Gaat, het gaat toch meer kosten? Ja, ja. Nee, de, wanneer je er veel van, van nodig hebt, dan, dan, dan is het inderdaad een, een kost. kost zomer meer. En, en dan maar ja. hopen op een warme volgende zomer. Ja, precies. Dat is, uh, het, het, het weer, dat laat zich niet voorspellen, zoals het uh, spreekwoord zegt. Dus uh, wij gaan er maar voor dat we. De kans is uiteindelijk op een gemiddeld jaar is altijd het grootste. Dus uh, daar gaan we maar voor, ja. Adrie Bossers, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van ZLTO. Hartelijk dank, ja hoor, dank u. voor de uitleg Daag. over het stro.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 Daar gaan het over hebben met Peter de Baar. Sinds vijf jaar hebben hij en zijn vrouw een gasthuis uh, in Kleinwassata. Een klein toeristisch dorp in het noordwesten van Oostenrijk. Winters kun je er heerlijk skiën, in de zomer wandelen. Ontvangen daar vooral Duitsers, Nederlanders en Belgen. Maar speciaal voor ons heeft hij zijn Oostenrijkse dorpsgenoten aangesproken. Meneer de Baar, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Oostenrijk is een uh, nou, redelijk onopvallend euroland. Uh, zijn uw dorpsgenoten veel met de euro bezig? Nou, ik denk niet veel anders als in andere Europese landen. Ik moet u bekennen dat ik toen ik met de vraag kwam... men eerst een beetje terughoudend was... Uh, wat wil die Nederlander nou weer van ons weten? Maar uh, ze zijn er eigenlijk net zo mee bezig als elders... En uh, ik moet bekennen, uh, het dagelijks leven gaat natuurlijk door. Men heeft in eerste instantie hier de gasten, want het is een uh, puur toeristische omgeving hier zo. Dan heb je je werk en dan komt inderdaad de euro aan de beurt. Dus hij staat niet bovenaan. Nou, bij u, meneer De Baar, worden ze toch veel, en u zelf natuurlijk ook, geconfronteerd, werden geconfronteerd met vreemde valuta, andere valuta. Dat is weg. Wat, wat zijn de meningen over de euro? Uh, men ziet het hier hoofdzakelijk als een uh, positieve uh, invloed. Uh, wat ik al zei, toeristisch. Je hebt te maken met buitenlands geld in het verleden. Wisselen, je hebt geen idee als toerist wat kost... Een, een, uh, noem maar wat een pak suiker hier en wat kost een pak suiker in Italië. Nu betalen we met de euro en we hebben er allemaal een idee over... als het 1,50 euro is of het is 50 cent, dat er een verschil is. Dan is het duurder of goedkoper. Dus men ziet het hier als een verademing, okay. de euro. Ja. En hun mening is niet veranderd sinds bijvoorbeeld de problemen met Griekenland? Nee, nee de mening is daarvan uh, niet veranderd. Uh, hun zeggen ook van ja, uh, Griekenland is nu een, een probleemgeval... Maar uh, uh, we hebben meerdere keren problemen gehad in de wereld. En dan moet je niet direct zeggen van ja, nu is het uh, allemaal slecht in één keer. Dit probleem moet zich ook oplossen. Zal Oostenrijk veel moeten bijdragen aan de schuldencrisis? En, en is men daar bang voor? Bang is een groot woord. Uh, men ziet het als onomkombaar. Eigenlijk met hetzelfde antwoord als wat ik u net gaf... Uh, uh, het is vaker slecht gegaan en, en we moeten het oplossen gezamenlijk. We kunnen ook niet meer terug. Zo zien ze het hier. We hebben die weg gekozen van een verenigd Europa en we hebben gekozen voor een euro. En daar zien mijn, mijn, mijn omgeving, mijn omgeving ziet dat echt als uh, een definitieve keuze. Als je, als je dat vergelijkt met Amerika, met zijn 50 staten, die doen dat ook niet onafhankelijk van elkaar beslissingen nemen. Die hebben ook een centrale sturing. En zo zien mijn collega's het hier ook. Okay. Europa moet centraal gestuurd worden. Nou meneer daar? we gaan even uh, boodschappen doen. Ja. Im einkaufskorp café, milch, äpfel, eier, orangensaft. Melk, eieren en uh, jus d'orange. Gisteren hoorden we dat de prijzen voor basis, uh, basisboodschappen in Ierland vrij hoog liggen. Uh, dat ze wel iets zijn gezakt. Dus de mensen zijn daar eigenlijk wel tevreden. Waren daar ruim 11 euro kwijt. Um, hoeveel moeten de Oostenrijkers voor dit mandje neertellen? Uh, moet ik het separaat opnoemen of in nou, één geeft bedrag? geeft u maar een totaalbedrag. Een totaalbedrag is 7,86 euro. Ah, dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld in Ierland. Ja, het is het leven is goed, hè? ja. <laughs> Maken de Oostenrijkers zich niet druk over prijsstijgingen? Want die zullen er vast geweest zijn. Uh, prijsstijgingen zijn er wel. Uh, mm, ja, is, wat, wat ik u al zei, het Kleinwaltse taal is een beetje afhankelijk van Duitsland. Een beetje veel. Uh, de meeste toeristen halen het hier ter plaatse. En de Oostenrijkers zelf in dit gedeelte van Oostenrijk... een beetje afzonderlijk stukje... Uh, bezoeken veel de Duitse grozier. Uh, op zich... Het gaat gewoon door. Hmm. Maar Duitsland is dan, is dan toch nog goedkoper? Uh, we hebben meer keuze in Duitsland. Aha. Dit is echt een kleine enclave. Puur toeristisch. De toeristen halen het hier in het dal. En de grootgebruikers gaan naar de Duitse kant. Ja. Ja, en dan het project Europa. Hebben ze er nog wel vertrouwen in? Absoluut. Absoluut. Uh, onomkoombaar. Uh, samen zijn we sterk. Heb ik hier zo staan als wat aantekeningen. En uh, uh, als, ik, als ik kijk naar uh, Europa, dan zeggen ze eerst moeten we Europa nu even op de rit krijgen en dan uh, eventueel verder uitbreiden. Men maakt zich wel zorgen over uh, uitbreidingen naar richting de Oostbloklanden. Ja, want dat grenst natuurlijk aan, u, aan, aan Oostenrijk, hè? daar zit u een stuk dichterbij. Ja, ja daar zijn ze gevoelig voor. Ja. Want, waarom? Dat is uh, toch ook eens een nieuwe toeristenmarkt? Het is een nieuwe toeristenmarkt, maar een wat onbekendere toeristenmarkt. Kijk, vanuit het verleden kent Oostenrijk natuurlijk in de wintersportgebieden vooral uh, de Duitse gast, de, de, de Nederlandse gast. En nu komen er andersoortige uh, landen worden erbij betrokken. Een grote markt, maar een onbekende markt. Nou, meneer De Baar, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor het inzichtje in de Oostenrijkse gevoelens. is de mening van on... mijn 30 de de euro. In ja. Wij We wensen u een mooi uh, winterseizoen. Dank u wel. Dat er maar veel sneeuw mag vallen. Ja, ik hoop het ook. Dag meneer de Baar. Tot ziens. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren, maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Vliegersvluggen, vloegbroekers, vliegers Vliegersvluggen, vloegbroekers!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 There are more than 20.000 arme armed young people and they are ready, well trained, ready, willing and able. And the, the leadership is fine. The leader is fine. And we are fighting and we are drinking tea and coffee and we are sitting with our families and we are fighting. However. Ja, we drinken thee en koffie en we zitten met de familie en we zullen vechten volgens safe. Maar volgens correspondent Hans Jaap Melissen komt het niet zover klaar met wapens, maar dat zaten, die zaten ook rondom Tripoli klaar en die zijn ook toen de. Opstandelingen oprukt, allemaal gestopt met vechten. Dus het is maar de vraag in hoeverre mensen tot het laatste moment willen doorgaan. als dat de vecht zou komen. Want de opstandelingen hebben tot zaterdag een deadline gegeven aan de mensen in search. Van als je niet overgeeft voor die tijd, nou, dan moet je het zelf weten. Dan gaan we uiteindelijk gewoon de stad in. En dan wordt het een bloedbad. In Parijs vergaderen delegaties uit 60 landen vandaag over de toekomst van Libië. Het initiatief komt van Frankrijk en Groot-Brittannië. En namens Nederland zijn premier Rutte en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken daarbij. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling. Tussen zijn er 300.000 mensen met een gedwongen betalingsregeling. Directievoorzitter Van Bokstel van zorgverzekeraar Mensis vertelt hoe de mensen in de problemen komen. Er zijn mensen die onderschatten dat ze ineens het verplicht eigen risico krijgen of bij moeten betalen voor medicijnen of hulpmiddelen.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 Maar volgens het college loopt het aantal mensen met betalingsproblemen... ondanks de strenge regels, nog steeds op. Het college gaat binnenkort met het ministerie van Volksgezondheid praten... over mogelijkheden om die betalingsproblemen eerder aan te pakken. Bouwconcern Volker Wessels deed het afgelopen half jaar goede zaken. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar... steeg de winst met ruim 30 naar 24,4 miljoen euro. Door de economische onzekerheid zijn de marktomstandigheden... in Nederland en Groot-Brittannië niet verbeterd...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 Toen ze een restaurant wilden binnengaan, begon de zoon van 12 te schreeuwen. Waarop de Italianen hem een oorvijg gaf. Twee omstanders hebben toen de politie gebeld. En in Zweden staat een maximumstraf van twee jaar op het slaan van een kind. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend kan er langs de Noordkust zeer lokaal een beetje regen vallen. In de rest van het land is het droog en wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af.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 Zaterdag wordt het nog wat warmer met 23 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In de avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien sterk toe. Zondag komen er de hele dag buien voor. Desondanks wordt het nog behoorlijk warm met gemiddeld 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. De bijzondere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk, 7 kilometer lang. A9, Alkmaar richting Amstelveen. 6 kilometer tussen Beverwijk en Klopend Raasdorp. Door een ongeluk is daar nog steeds de linkerrijstrook dicht. A15, Rotterdam richting Gorkem. 2 kilometer tussen Alblasserdam en Papendrecht. Door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Uh, de linkerrijstrook is dicht op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk staat daarom 3 uh, kilometer file. En als laatste de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomeren en knopend Leenderheide 5 kilometer. Koken? Dat is mijn lust en mijn leven. Mmm. Oké. Okay. Mm.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 Het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Zona. Met de US Open heeft Robin Haasen de tweede ronde bereikt. Toernooi wordt gevolgd door Marcella. Meska. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe speelde die? Ja, geweldig. Uh, hij liet uh, absoluut de vorm zien waarin hij al uh, weken steekt. Uh, vorige week nog uh, haalde hij de halve finale. Dus hij is met uh, heel veel vertrouwen naar New York afgereisd. Had geen last van de hurricane. Uh, kon laat in New York arriveren. Want begon pas gisteren op woensdag zijn eerste ronde. Dus eigenlijk een ideale voorbereiding. Hij won 6-0, 6-4, 6-4 van uh, de Portugees Machado. Natuurlijk een gravel-specialist. Maar toch uh, als favoriet uh, moest de hazen winnen. Nou ja. En hij deed dat uh, met glans. Nou, dat is mooi, want hij moet nu tegen Andy Murray. Kan die uh, zijn reeks voorzetten? Wat denk je? Nou, Murray is natuurlijk een van de big four. Hè, met uh, Nadal, met Federer en natuurlijk met Djokovic. Dus dat wordt een hele zware klus. Maar we weten wel dat Haas op dit soort podia... zo bij een Grand Slam goed kan spelen. Denk maar eens terug, twee jaar terug, centen kort, Nadal. Op Wimbledon was dat. Uh, verloor vlo hij op het nippertje in vijf sets. Het jaar daarvoor op Wimbledon uh, verloor hij vijf sets van Hewitt. Dus hij heeft uh, energie, hij heeft extra adrenaline... en hij heeft extra vertrouwen op dit moment... om tegen dit soort grote jongens, dit soort grote namen... een goede wedstrijd neer te zetten. En hij weet ook, hij heeft één keer tegen Murray gespeeld. weer een uh, heleboel jaartjes terug. Maar hij won toen wel. En dat was ook heel verrassend. En ook Murray kent hem. Want Murray zei uh, na afloop gisteren van zijn wedstrijd... Ja, Haze is een flashy speler. Nee. En uh, hij heeft van Nadal gewonnen. En hij heeft het Roddick dit ja, jaar okay. moeilijk gemaakt. Dus hij volgt hem op de voet. Hij en is misschien is ook wel een beetje zenuwachtig van hem. Ja, dat uh, nou, zenuwachtig. Hij weet dat hij uh, heel constant moet spelen, dat hij goed moet beginnen. Want hij zegt, Hazen is een uh, snelle starter. Die zal flitsend uit de startblokken verschijnen. Dus ik zal uh, zeker goed moeten spelen tegen deze speler in vorm. Dan naar de vrouw. Het grote nieuws daar is de afmelding van Venus Williams. Wat is er met haar? Ja, uh, ze is eigenlijk de laatste maand al niet in actie gekomen. En uh, ja, dat wordt dan omschreven uh, als een mysterieus virus. Nou, ineens is gisteren bekend geworden wat dat virus dus is. Dat blijkt een auto-immuunziekte te zijn. Dus klinkt niet zo heel lekker. Uh, maar ja, haar eerste ronde was daar niets van te merken. Speelde ze prachtig. goede overwinning. Uh, maar ze had een hele zware loting. Ze moest tegen Sabine Lisicki uit Duitsland. De halve finaliste nog van Wimbledon. En uh, ja, ze voelde zich kennelijk niet goed genoeg, weinig uh, energie, pijn in haar gewrichten. En nu blijkt dus dat ze een auto-immuunziekte heeft en heeft zich teruggetrokken. Dus ja, het vrouwenveld loopt wel een beetje leeg met Kvitova, Lee, Bartoli, Venus Williams er nou uit. Um, dus uh, ja, meer kansen voor de rest, zullen we maar zeggen. Ja, nou, meer kansen misschien wel voor Nederlandse deelnemers. Uh, Arangsa Rus en Michaela Krajček uh, hebben ze allebei goede papieren om door te gaan. Want Rus moet natuurlijk tegen Wozniakje de nummer één van de wereld. Ja, goede papier om door te gaan, denk ik niet. Ze hebben natuurlijk uh, ja, hele zware lotingen allebei. Rus tegen Wozniakis. Uh, Serena Williams is de tegenstander van Mikaela Krajcik. Dus de Nederlandse meiden zijn Even vanavond... Uh, ja, die zijn uh, zwaar underdog. Maar ze spelen op het centercourt. En uh, Krajcik, derde dagpartij, dus dat is voor ons ongeveer elf uur vanavond... speelt ze na Roger Veder. En de avondpartij, één uur vannacht onze tijd, Arantja Rus. Uh, voor Novak Djokovic. Dus ja, de dames die staan daar. Primetime prime time uh, op het Centercourt uh, met uh, 20.000 toeschouwers. Dus dat is nogal wat. En uh, ja, ze zullen de dag van hun leven moeten hebben om, uh, om te winnen. Laten we dat uh, maar uh, zo benoemen. We gaan het er morgen over hebben. Marcelle Meesker, dankjewel. Nieuws uit Libië is vanochtend dat de familie Gaddafi heel erg verdeeld is. Waar ook de Nationale Overgangsraad, daarvoor is geen garantie voor eenheid... En die raad heeft ook nog eens te maken met diverse strijdgroepen. Die ieder de baas zijn in hun eigen gebied. En waarvan het de vraag maar is of ze in staat zijn om überhaupt samen te werken. Gaan we over praten met de Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, over die strijdgroepen gesproken, uh, wat zijn dat voor groepen? Nou ja, dat zijn eigenlijk de verschillende groepen. die uh, vanuit uh, verschillende assen opgetrokken zijn naar Tripoli. Er onder andere de, de Misrata-brigade. Uh, uit het uh, ten westen van, van, van Tripoli. Dat zijn mensen die jaar of maanden zware uh, strijd hebben geleverd in die stad. Hebben veel aanzien, want uh, ja, ze zijn toch vooral op zichzelf uh, zijn ze aangewezen geweest. Uh, zij het met steun van, van de NATO. Uh, dan heb je uh, groepen zoals de, de Berbers uit Jeffra of uit de Zentaan, uit het Nafusa-gebergte ten zuiden van Tripoli, eh, die opgetrokken zijn. En je hebt eh, de Benghazi-brigade, of de, de 17 februari-brigade, eh, eh, februari die komen dan vooral uit het oosten. En je hebt eh, de inmiddels beroemde Tripoli-brigade, samengesteld met hulp eh, van de NATO en, en, en Qatar, onder leiding van meneer Abdelhakim Belhaj, die eh, nu zo'n beetje eh, zich opwerpt als de militaire leider eh, van, van Tripoli. En die, uh, waar maar nogal wel te doen is geweest, omdat hij vroeger uh, banden had uh, met Al-Qaeda, zoals uh, uh, en ook in, in, in Afghanistan is geweest. Dus ja, dat is zo'n beetje de diverse plommage waaruit uh, de verschillende groepen bestaan. Kan jij je voorstellen, Bertus, dat deze groepen die toch gevochten hebben voor hun eigen autonomie uiteindelijk gaan samenwerken in een vredig Libië? Nou ja, op dit moment is iedereen vooral uh, uit op zijn eigen autonomie. Men neemt niet zo graag uh, orders aan om een voorbeeld te noemen. Uh, de Misrata-brigade, die was het helemaal niet eens dat een voormalige generaal van Gaddafi die overgelopen is en een beetje laat, El Barani Shkal, dat die werd benoemd door de Veiligheidsraad als de algemene uh, commandant van uh, Libië. We hebben enige moeite daarmee. Maar ja, uh, ja, dat zal toch moeten, want die overgangsraad die wil vermijden het Iraakse scenario waarbij iedereen van het oude regime... van van het, van het leger, van de baaspartij... allemaal uh, werden weggestuurd. En, en daardoor een machtsvacuum ontstond. Maar het valt ze niet mee. En, um, en, en ik herinner mij... dat een, een week vlak na de in, inname... Van, van Tripoli was er een live... interview op El Jazeera... met uh, de commandant... Uh, die ik net noemde, uh, Abdel Hakim uh, Belhadj Van de Tripoli-brigade. Uh, en en die, ja, die liet... merken tegenover uh, een lid... van de overgangsraad die in de studio zat. Uh, en terwijl... Terwijl hij op het veld zat, uh, de, ja, uh, die mensen die daar... ik kwam een beetje op neer, jullie in je leunstoel, hè, jullie kijken daar allemaal... maar wij, hebben degene, wij zijn degene die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Dus daar, zien, daar zitten nog wel wat spanningen, ja. Ja, vrevel. En, en heeft die overgangsraad voldoende overredingskracht of macht... moeten we misschien wel zeggen, om die verschillen weg te werken? Nou ja, dat is nu waar, eh, waar ze de, de grote uitdaging waar ze tegenover staan. Eh, men zal al zijn eh, overtuigingskrachten nodig hebben eh, om, eh, laten we zeggen, hun gezag te doen gelden. Want ja, zoals dat wel vaker, eh, veel van die strijders hebben het idee, wij hebben het eigenlijk gedaan. Die vergeten daarbij een beetje eh, dat eh, niet alleen zij, maar zonder de NATO eh, ze ook niet zo heel ver gekomen zouden zijn. En vooral ook niet zonder de diplomatieke kant van het verhaal. Hè, want die, eh, die overgangsraad. Eh, die mag dan misschien wel in de leunstoel hebben toegekeken hoe zij de kastanjes aan het vuur haalden. Maar zonder die internationale erkenning hè, van al die verschillende landen. Frankrijk, Engeland. Eh, als, die als heel snel eh, de Benghazi-overgangsraad eh, als de enige vertegenwoordiger van het Libische volk herkende. En, en daardoor ook gelden en wapens vrijmaakte, Hadden zij het ook niet gered. Dus ja, eh, daar zal men nog flink wat over praten. Maar eh, dat dat zonder slag of stoot gaat en zonder moeilijkheden, dat geloof ik absoluut niet. Meneer Oosterdeskundige Bertenshend. Tricks. Tegen hele lage tarieven Joop op de postmarkt wagen. Een markt die toen al onder druk lag. Cent deed het onder Gert-Jan Morsink. En hij had gisteren zijn laatste dag. Gaan we straks met hem praten. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Erwin De Hart, hoe is het op de weg? Ja, drukker dan voorspeld. 112 kilometer zie ik nu op de teller staan. Uh, wat opvalt op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. 8 kilometer na een ongeluk. De weg daar is weer vrij. En ook op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Daar staat vier kilometer file door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door de globalisering vervagen grenzen meer en meer. En dat heeft zijn invloed op de eetcultuur. De tradities en de eigen gerechten. Als er één keuken wereldberoemd is, dan is dat wel de Franse keuken. Wie eet er nou eens niet? Bouillabaisse, pot au feu of desnoods steak met friet. Jazeker, ook dat is een Franse klassieker. Maar wie denkt dat de Fransen zelf ook sferen bij hun eigen keuken, die heeft het mis. Want een van de allerpopulairste gerechten in Frankrijk is op het ogenblik Noord-Afrikaanse couscous. Frank en oud ging dat maar eens uitproberen. Hier in de Marais, een van de populaire uitgaanswijken van Parijs, zie je overal couscous restaurants. Tunesische couscous links, Marokkaanse couscous rechts en dan ook nog een heleboel niet gedefinieerde couscous restaurants, althans niet naar een land verwijzend. Overal kun je hier het Noord-Afrikaanse gerecht eten. En een van de beroemdste couscous restaurants van Parijs, dat is Che Omar. En daar zijn we nu. Het restaurant zit redelijk vol. Als Ik zo kijken op het terras. zit in ieder geval helemaal vol. Alle plaatsen zijn bezet. En binnen is toch ongeveer bijna de helft wel bezet van alle plaatsen, alle stoelen. Mensen zitten aan de couscous. En de eigenaar is meneer Omar zelf. Meneer Omar is het altijd zo druk in je restaurant? De 1979 hebben we altijd mensen. Het is altijd in 1979 zijn we open gegaan, zegt Omar, en sindsdien is het eigenlijk altijd druk en dan valt het nu nog mee, zegt hij, want het is vakantietijd. Kunt u eens uitleggen waarom houden de Fransen zo ontzettend van couscous? Ja, oui, le couscous, parce que je pense que c'est quelque chose que, qui est nouveau en Europe, qui est, est d'Afrique du Nord. Hij zegt, het is natuurlijk uh, relatief nieuw de couscous in Frankrijk. Het is gekomen met de Noord-Afrikanen die naar hier kwamen. De Fransen leren er kennis mee maken en zagen dat het ja, een soort echt uh, een gezellige maaltijd was die je met heel de familie doet. Een de de... gezin zit ook te eten. Een mevrouw, meneer en een dochter. Waarom zit u niet gewoon aan de nou, steak friet of de pot au feu? bon au feu, Ik eet net zo graag couscous, zegt zij, zoals met de groenten hier, dan als, zoals een pot of feu of iets anders inderdaad, wat typisch Frans is. Het is ook een uit van de geschiedenis van Frankrijk, zegt meneer. Ja, De relaties met de regio Noord-Atlantie en zijn intens en anciennes. Het is een oude relatie tussen Noord-Afrika en Frankrijk. Dus daarom is couscous als gerecht ook naar hier gekomen. En in de couscous is, je u ziet, de idee van overvloed. De Franse aiment bien l'abondance. Hij zegt, de staat, je krijgt ook veel als je couscous bestelt. Overdadig wordt je bediend. Nou, dat blijkt wel, er staat een enorme schaal met groenten op tafel die helemaal opgaat. Enorme bakken met couscous worden aangevoerd. En daar houden de Fransen van, zegt deze meneer. Veel eten. En het is echt altijd leuk om het exotisme te zien, zelfs in Parijs. De changer un peu de, de type van et... Het is ook wel een beetje exotisch, zegt ze, want je eet weer eens iets anders dan de gewone ouderwetse Franse keuken. Bon appétit. Merci. Merci. Ja. Je <laughs> ne pense pas. Een stel zit ook aan tafel, ook weer met die enorme schaal couscous. Meneer, mevrouw, waarom geen boeijabaise, geen vin, maar couscous? Moi depuis depuis depuis tout, tout jeune, depuis enfant euh, à Paris. J'ai cotonné des gens d'Afrique du Nord et, uh, et voilà, c'est un partage uh, qui, qui fait partie de, de notre quotidien. Sinds ik jong ben zie ik al Noord-Afrikanen in Parijs en daar hoort noord afrikaans eten bij natuurlijk is goed. De gastronomie is niet is niet toegankelijk voor iedereen. Het is een beetje duur. Nou, als je naar sommige Franse keukens gaat, ze, is het inderdaad heel erg duur. Duurder dan couscous. Een couscous. Nou, er zit er eigenlijk nog maar één ding op. Meneer Omar, één couscous alstublieft. Bon appétit, monsieur. Eet smakelijk. Frank Renaud in onze serie over eten. Nam, nam. Lekker. Gisteren was zijn laatste dag bij Cent. Drie jaar lang was hij de baas van het postbedrijf... en dus ook concurrent van PostNL. Gert-Jan Morsink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Morsink, hoe was dat gisteren? Ja, uh, eigenlijk een periode waar je toch wel naar, uh, naartoe geleefd hebt... en. Uh... Ja, eigenlijk een mooi moment om, uh, om afscheid te nemen als je ziet waar het, uh, waar het bedrijf nu staat. Hoe bent u vanochtend wakker geworden? Uh, met een lekker kopje koffie. Maar <laughs> met een goed gevoel ook? Ja, nee, met een prima gevoel. Uh, ik heb uh, uh, zeg maar kunnen bijdragen aan, uh, aan mijn opvolging. En, uh, nou, ik vind ook dat ik een, een bijzonder goede opvolger voor mezelf heb gevonden. En uh, nou, daarnaast hebben we ook nog een, een goede operationeel directeur uh, gevonden. En uh, ja, met z'n beiden uh, en met de rest van, uh, van de directieleden uh, staat er gewoon een heel goed team voor uh, de volgende fase van Cent. Dus dat, ja, ik kijk daar met uh, tevredenheid met uh, op terug. En, uh, nou, ik denk ook dat, dat Cent een, een hele mooie volgende fase weer, uh, weer ingaat. Meneer Morsing, wat heeft u um, veranderd de afgelopen vier jaar aan de postmarkt? Hoe, hoe anders is die als vier jaar geleden? Ik denk dat, dat de postmarkt uh, naast uh, PostNL... eigenlijk een hele goede, goede challenger uh, heeft neergezet in, uh, uh, zeg maar als, uh, als Cent... Uh, we hebben natuurlijk uh, bijgedragen aan, uh, aan de liberalisering van, uh, van de postmarkt. Uh, we hebben toch ook behoorlijke volumes verworven. Uh, ik denk toch ook weer meer professionalisering van, uh, van de postmarkt. Uh, u, maar in u bent, u bent, u bent een, bete, een uh, betere concurrent voor uh, PostNL, zoals het nu heet, vier jaar geleden nog TNT, dan u vier jaar geleden was? Ja, absoluut. We hebben uh, toch behoorlijke, behoorlijke slagen uh, gemaakt met Cent. En als je kijkt naar uh, de kwaliteitsniveaus die wij uh, op dit moment ook, uh, ook halen... die liggen zeker op, uh, op gelijkwaardig niveau met, uh, met PostNL. Het was ook een gewaagde operatie. Hè? In een tijd dat post onder druk lag door snelle opkomst van internet. Mensen sturen geen kaartjes meer of bijna niet meer. De tarieven kwamen mede door u ook onder druk te staan. Want u lokte klanten met lage tarieven. Heeft u altijd geloofd in dit project? Ik heb vanaf de eerste dag dat ik, dat ik binnen ben gestapt, heb ik, heb ik geloofd in, in de toekomst van Sent. Van mm. Dat er ook zeker een plek is voor Sent. En uiteraard, wij zijn natuurlijk met een totaal ander bedrijfsmodel de markt ingestapt. Dat is, dat is een bezorging twee dagen in de week. Daar hangt natuurlijk ook, ook wat andere tariefvorm aan. En wil je als challenger uh, in, in een markt waarin je te maken hebt met een hele, hele sterke oude monopolist... Ja, dan zul je toch ook op prijs moeten kunnen concurreren. Nou, hè, daar was de gemiddelde werknemer niet zo blij mee. Bijvoorbeeld de gemiddelde werknemer bij PostNL. Die hebben veel te verduren gehad, mede door u. Hoe, hoe vond u dat? Hoe, nou, hoe hij... heeft u dat zo van de, van de zijkant uh, gezien bij PostNL? Nou, ik, als ik daar vanuit de zijkant naar kijk, dan heb ik het gevoel uh, dat dat zwaar overtrokken is, uh, dat dat in elk geval niets te maken heeft met cent. We hebben in feite nog maar een relatief klein marktaandeel, maar ik denk dat de grote problematiek bij PostNL lag in het feit dat die digitalisering zo snel is gegaan. En mm. Dan is het soms wel makkelijk om te schieten op, uh, op de challenger in de markt. Maar ik denk dat de grote veroorzaker is echt de digitalisering geweest bij, uh, in, in de hele postmarkt. Ja, en Toch is het de bonden uh, wel vaak u verweten dat u niet die werknemers in vaste dienst wilde nemen tegen minimumloon. Heeft u wel in alle opzichten uh, voor uw personeel goed gezorgd? Ik heb de indruk en dat wordt ook continu bevestigd door mijn personeel dat wij bijzonder goed voor hun uh, hebben gezorgd. Uh, wij doen ook altijd zeer uitgebreide uh, kwaliteitsonderzoeken onder onze bezorgers... ...om te kijken hoe wij als werkgever uh, functioneren. Nou, er komt altijd uh, een dikke server plus uh, komt daaruit. Uh, en nou ja, dat stemt mij wel met tevredenheid. En ja, het aspect wat altijd naar voren is gehaald, dat wij niet het minimumloon uh, betalen... ...dat is, uh, denk ik, een, een pertinente uh, onwaarheid... Uh, wat gaat u nu doen? Is er leven na zend? Ik ben uh, er is uh, zeker een, een leven na zend. Uh, ik heb ook bewust gekozen voor een periode zeg maar, van maximaal vier jaar. Uh, omdat ik het leuk vind om in mijn uh, leven heel veel verschillende bedrijven en branches te kunnen doen. Mm -hmm. uh, en ik uh, zit in uh, zeg maar een afrondingsfase met een, uh, met een ander uh, heel mooi bedrijf. En dat zal ergens de komende vier, vijf weken. Zal dat, uh, Bekend gaan worden. Mm. Tipje van de Sluier, welke sector? Nee, dat uh, gaat u niet zien. Helaas, dat nou. moet ik nog even voor me houden. Uh, wij wachten dat rustig af en horen dat uh, waarschijnlijk van u. Gertjan Moorsink, succes bij de nieuwe werkgever. De ProRail controleert aan het begin van het nieuwe schooljaar extra bij spoorwegovergangen. Met name de brugklas jeugd moet goed in de gaten worden gehouden. Sommigen voedt voor het eerst naar school en letten niet altijd even goed op. Theo van onze verslaggever, nam een kijkje bij de spoorwegovergang in Vught. We gaan naar school? Ja. ja. Jullie moeten hier vaak de spoorwegovergang ja? over. Ja. Hoe oud ben je? Elf. Heb jij nou wel eens een om zo lekker tussen die spoorbomen door te gaan als je te laat nee. bent? Nee. Nee? Omdat het gevaarlijk is. Ik heb het één keer gedaan, maar toen ging de trein steeds op en neer. En toen duurde het heel lang. Toen gingen alle mensen... René Vechter van ProRail. De, de spoorbomen gaan dicht. We zien hier... Uh... Vier bijzondere opsporingsambtenaren in hun uh, fluoriserende jassen. Wat doen die? Nou, die staan hier uh, te controleren of mensen zich uh, keurig aan de regels houden. En dus wachten met uh, het oversteken van de overweg totdat uh, de, de rode lichten zijn gedoofd. Vooral middelbare scholieren die, uh, zijn in trek zeg maar, vandaag voor u. Ja, de, de scholen zijn in onze regio weer, weer begonnen uh, sinds deze week. En dat betekent dat wij inderdaad op dit moment extra controles houden bij de overwegen. Omdat we weten uit ervaring dat er een, uh, bijvoorbeeld brugklassers... Ja, die gaan voor het eerst op de fiets uh, naar de middelbare school. En die zijn nog niet altijd gewend uh, aan het fenomeen overwegen. En we willen ze vooral bewust maken van het uh, feit dat ze, daar, ja, dat ze zich veilig behoren te gedragen. Moeten jullie hier vaker de spoorwegovergang over? ja. ja. Hebben jullie nou nooit de neiging om er zo tussendoor te gaan als de trein weg is? Of, uh, weg? Nee, nooit. Meen je dat nou? Ja, dat meen ja, ik. Stoppen. Ja, er zijn meestal jongens of zo die fietsen dan gewoon. Oh, meisjes doen dat niet, hè? Nee, ik zie daar bijna nooit meisjes doen. Eén van de buitengewoon opsporingsambtenaren van ProRail. Uh, wel eens meegemaakt dat jongeren er tussendoor glippen? Ja, er is ruimte, dat klopt. Want dat kan iedereen zien. Is het verleidelijk ook? Soms is het uitdagend. Mensen die vaak haast hebben, vooral de schooljeugd, die zijn wel laat opgestaan. En die, die moeten toch nog op tijd op school komen, want anders komen ze daar te laat. En ik zeg allemaal tegen de, tegen de klanten zoals, zoals ik ze noem, van ja, moet je op tijd vertrekken. Als, ik, als u nu een bekeuring uitdeelt, dat zult u nu niet hoeven te doen, denk ik. Want iedereen valt het zo op dat we hier allemaal staan. Maar toch, wat krijg je dan? Voor een fietser kost 70 euro, een automobilist 180, een voetganger 50 euro. Onze doelgroep is vaak de schooljucht onder de 16. En ja, onder de 16 is uh, de halve prijs. We zijn er nog weermaals al bij. Spoorwegovergang in Vught, daar was onze verslaggever Theo Verbrugge. Verbruggen. Vanaf volgende week wordt er in het hele land gecontroleerd. Rustig klas was opgepast. Proreel dus bij de spoorwegovergangen. Na 9 uur in het Radio 1-journaal hoort u meer uit Libië. En dan hebben we ook aan de telefoon Els Vader. Want, Els vader was recordhoudster op de 200 meter. En dat record is afgelopen nacht door een Nederlandse atlete verbroken. Gebroken, moeten we zeggen. En dus, bellen we met haar.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 Vanmiddag tussen half 4 en half 5 in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.